Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Oho. Levi van Eck met het NOS-journaal. Op een parkeerterrein in Rotterdam-Zuid... zijn vier verstekelingen ontdekt in een koelwagen. Ze zijn alle vier goed aanspreekbaar en niet gewond. De chauffeur van de koelwagen is opgepakt. Ook de vier inklimmers zijn aangehouden. Ze worden overgedragen aan de vreemdelingenpolitie voor verhoor. Het is niet bekend waar ze vandaan komen. Er worden bij Rotterdam vaker groepen mensen aangetroffen... in vrachtwagencontainers of koelwagens. Ze proberen op die manier Engeland te bereiken. Op de klimaattop in Madrid hebben de onderhandelaars... nog altijd geen akkoord bereikt over de laatste regels... waarmee het Klimaatakkoord van Parijs moet worden uitgevoerd. De officiële termijn voor de onderhandelingen is verstreken... en er wordt serieus rekening gehouden met een mislukking. De grote pijnpunten zijn de handel in uitstootrechten... en de snelheid waarmee de uitstoot naar beneden moet. De C heeft 26 activisten gearresteerd die meededen aan een klimaatprotest in de hal van Schiphol. Ze hebben een gebiedsverbod gekregen en mogen er zeker 24 uur niet komen. Honderden demonstranten van Greenpeace en Extinction Rebellion begonnen rond 11 uur vanochtend met de actie. Ze willen dat vliegverkeer harder wordt aangepakt in de strijd tegen klimaatverandering. De betogers zijn door de Marachaussee verwijderd. Buiten het gebouw wordt nog wel geprotesteerd. Een van de zonen van president Trump heeft op Twitter de telefoonnummers verspreid... van tientallen democratische leden van het Huis van Afgevaardigden. Donald Trump Jr. roept zijn ruim 4 miljoen volgers op... om hem met telefoontjes te bestoken. Volgens hem zeiden de democraten ten onrechte... dat ze zijn vader zouden steunen in het afzettingsonderzoek. Het gaat overigens niet om privé, maar om zakelijke telefoonnummers... die zijn terug te vinden op de website van het huis. Het weer, er zijn opklaringen en op veel plaatsen blijft het een paar uur droog. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Vannacht trekken een paar forse buien over het land met kans op hagel en onweer. Morgen overdag trekken de meeste buien weg en dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.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 van de boulevard, al die hele mooie foto's. Bekend van Zandvoort.nl. Hij heeft onder andere de website van CFM Zandvoort gemaakt. Meerdere websites heeft hij gemaakt, hier in Zandvoort en ook buiten Zandvoort. Hij maakt heel veel foto's en hij is wereldberoemd. Alleen dan uh, iets minder in Nederland, maar wel uh, in Duitsland en het oosten van Europa. En hij maakt een heleboel muziek, waar hij de tijd vandaan had, weet ik niet. Vrouw, kinderen, zijn werk... Het hobby, foto's maken en dan ook nog eens muziek maken. Je hoort, je hoort hem straks. Edwin Keur, beter bekend als uh, Lapda. En ook doet hij samen met Jeff, toen met Jeff. Je hoort hem straks hier op de radio met een nieuwe plaat van hem. Doet het heel goed op Spotify. En trouwens, de opening horen we Downtown Connection. Met Tell Me, de J. Vegas remix. Het origineel komt, uh, meen ik ergens, uit 1988, 89. Maar uh, J. Vegas heeft er een nieuwe remix van gemaakt. Die hoorde je zojuist zometeen, de weekend. En laatst waarschijnlijk Blinding Light. Alleen dan de DJ, uh, DJ Jerry remix. Maar eerst die, die Casper Cole en Elder Brooks hebben een nieuw plaat gemaakt. Elder Brooks kennen we sinds 2015. En hebben een nieuwe plaat gemaakt. I want it all. Of the tracks we traced, we raised Ja, en dat was muziek van Avicii. Hij is inmiddels dood. Helaas is die dood een uh, muzieklegende. Vorig jaar heeft hij zichzelf uh, van het leven beroofd. En uh, daar is een uh, tributeconcert van uh, Avicii. Hadden ze een plaat gemaakt. Avicii met Fates Away. En dit was met de stijl van uh, Miss Kat. En daarvoor het The Weeknd. Met zijn laatst verschenen Blinding Light. En dan dit keer in de DJ Jerry remix. En ik weet niet of je, of je de kent. Marta Wash. Die brengt op uh, 6 januari, dat is binnenkort volgend jaar, een, een nieuw album uit. De Zoan had al als lid van de Weather Girls in de jaren 80 een wereld met It's Raining Man. En als voorproefje op haar album Love and Conflict heeft Wars het nummer Never Enough Money uitgebracht. Uh, zo meldt de Rolling Stone. Nou, ik heb gekeken, maar ik kon nog niet uh, de goede kwaliteit vinden. Daar is nog niet officieel uit. Maar uh, Martha Wars komt binnenkort weer terug. Oude vrouw met een dijk van een stem. En ik weet dat ze in de techno-wereld. Uh, ...dat ze haar stem regelmatig gebruiken ...en volgens mij heeft uh, Labda ook haar stem uh, gebruikt voor... Uh, ...ik meen hold on tight, maar dat moet je me even te goed houden hè, maar... Uh, hè? en uh, ja, de overleden rapper Juice World ...die was verslaafd aan geneesmiddelen. De moeder van de vorige week zondag overleden rapper Juice Ward... ...die heeft donderdag bevestigd dat daar zo'n kampte met een verslaving... ...aan voorgeschreven geneesmiddelen. Ze dat zijn nalatenschap, andere helft, om hun strijd te winnen... ...ververklaart ze aan People. Ja, de jongen heeft volgens mij ja, nog niet eens zoveel iets gemaakt... ...maar was in Amerika al mega megasterk. En dan ben je net, net onofficieel, net aan volwassen in Amerika... En dan, dan ben je in de dood. Ja, ik, ik moet heel eerlijk bekennen. Ik heb, ze, ik heb ze plaat gehoord bij een of andere talkshow in Amerika. En ja, ik denk persoonlijk dat hij de voice niet zou halen. Maar in Amerika deed hij het heel erg goed. Maar helaas, de jongen is er niet meer. Rapper Juice World. Ik heb hem niet voor je, want ik vind helemaal niks. Die muziek, het past ook niet echt in dit programma. Ik heb wel nu voor je Alex Preston met Your Regga. Mama, this is your Regga. ...door de duinen en het centrum van Zandvoort... ...voor de muziek van Chap Junior met Physical... ...in de Glen Horsbury uh, Remix. En daarvoor hoor je Alex Preston met Your Ragged. Het is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan. Op deze zaterdag 14 december alweer. Voor je het weet is het in de Klaas is het land uit. Geen gedoe meer over het stomme Zwarte Piet. Uh, die onzin allemaal. Maar uh, vanavond is het tijd voor uh, Brainwash in the Escape in Amsterdam. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend... In de Escape. En voor meer informatie check even de website uh, escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet daar een line-up. Ik meen op de vrijdag en natuurlijk op de zaterdag. Want uh, Brainwash is zijn, zijn, zijn momentje in de club. En hij heeft vanavond meegenomen Mia Moore en MC Janto. Vanavond dus uh, in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En als we wat verder doorlopen oude plek waar ooit die megatent erin zat... daar vinden we Club R. Daar is vanavond Fields. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie vind ik de website uh, air.nl... met onder andere DJ Flava, Diversity, Chai, Jokes Pierre... Nyla en Quincy Kluivert. En het is hosted bij Eddie de Host. Vanavond dus in Club R, het wekelijkse... Wekelijkse club met vanavond het thema Wheels. En nog een wekelijks feestje. Dat is echt een wekelijks feestje, net als Brainwash. Vanavond in de Melkweg Encore. Met vanavond de Birthday Special December Babies. Het begint rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. De muziekstijl is natuurlijk hip-hop en RB. Voor meer informatie, check de website EncoreAmsterdam.nl. Met onder andere Mathieu, DJ Prime, Okutu en DJ Waxfriend. Vanavond dus in encore in de Melkweg. Birthday special, December Babies. En nog een leuk feestje, ver weg, maar wel een mega hit. DJ Paul Elstak 25 year anniversary. Rainbow in the Sky, het nummer bestaat inmiddels al 25 jaar. En het is vanavond allemaal begonnen om zes uur en het duurt tot elf uur vanavond. Dus uh, ja, ik denk niet, Nou, ik weet het haast wel zeker. Of je moet een helikopter of een vliegtuig hebben, want ga je het niet redden naar de Gelderdam. Was er vorige week en ja, pak een beetje. Uh, ben je toch zeker een uur en drie kwartier. En als het tegen zit, twee uur bezig om daar te komen vanaf hier. Maar vanavond dus, DJ Paul, I'll 25 year rainbow in the sky. En voor meer informatie, check de website rainbowinthesky.nl Met natuurlijk Paul Elstock, The Party Animals, Two Brothers on the Fourth Floor Mental Theo, The Dark Raver, The Party Squad Je broer en DJ Jean, ja hij leeft nog De Clubhead, ex DJ, Boozy, Woozy Dat is vanavond in de Gelderdoom. Rainbow in the Sky, Paul Elstock En tot zover ook de party update, door met muziek Want ja, ik kan ook wel vertellen wat er vanavond in de Dome is ik uh, ben er al even geweest. Ja, ik mag dan zo naar binnen lopen. Die privileges heb je als je bij de radio werkt. Ik was eventjes bij uh, de Ziegeldom. Daar is vanavond uh, het uh, muziekfeest van het jaar. Dus uh, ja, natuurlijk van oud. Allemaal Nederlandstalige muziek. Hebt. Was vorige week trouwens ook, uh, daar was ik ook eventjes in de Gelderdoom. Dat was uh, een mega piratenfestijn in de Gelderdam. Maar genoeg daarover. Muziek, wat je verwacht op de zaterdagavond. Robbie, Dorothy en Cheese met Milk, De Sammy Porter remix. Nu hier op CFM Zandvoort in the Nightwalk. It is always nice to see who's the man behind the counter. the woman who has come and she is shaking her umbrella. And I look the other way as they are kissing their hellos. Them, and instead I pour the milk I am seated in the morning the diner on the corner I am waiting at the counter For the mantis, for the coffee And he feels it only halfway And before I even are.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 We'll yeah. Yeah. Nice. Searching. Het is even tijd voor een Walk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair? Die kan je zeker verwachten in de clubs vanavond. Deze week op 10, Frank Woodin met Space Jam. De Extended Remix. Op 9, Dale Howard met Your Love. Op 8, Louis Vega en de Martinez met Let It Go. De Main. En op 7, ook Louis Vega en de Martinez met Let It Go. Alleen dan de Timbal of Dab. Op 6 deze week, ex-nummer 1 plaatje van de Cassine met Shine on Me. En op vijf Andor, of Endor met Pump It Up. Op vier deze week de Happy Clappers met I Believe in the Coop Guy remix. En op drie Nader Razdar met Get Your Freak On, de Kevin McKay remix. Op twee Madison Avenue met Don't Call Me Baby, maar dan in de Mouse T remix. En deze week, voor de tweede week op nummer 1. In the Night Walk 10, On Fire met Soldier. Nou die plaat heb je al zo vaak gehoord, dus die gaan we zeker niet draaien. Gaan we gaan wel iets anders draaien. Milbar Bar en Santariani en Fusing Antonio Contino met Manhattan. Zometeen het nieuws en weer en dan tijd voor DJ Mausel met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kavaskeli. Nu de man die je kent van de boulevard met al die mooie foto's. Die hij gemaakt heeft in Zandvoort. Zijn website is uit Daar kun je heel veel informatie vinden en ook zijn muzieksite staat ook een linkje bij. Hij is bekend in Duitsland en in Oost-Europa. Onder de naam Labda. En heeft hij ook nog andere namen, onder andere Jeff, dat hij samen doet met Jeff. Hij is ook oud-collega van ZFM Zandvoort en verantwoordelijk voor het ontwerp van de website hier in Zandvoort, ZFM Zandvoort. En natuurlijk andere uh, websites. Maar zoals ik al zei, beter bekend van Labda doet het op dit moment heel erg goed op Spotify. Met een plaatje Labda, AP, uh, HP, Vince, Dope, Jam, Basemix Bonsai. Je hoort het nu, Labda, hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. I give up I give up I give up I give up Keeps you locked in time with the program. When I get wild, out pile on dope jam. Keeps you locked in time with the program. When I get wild, out pile on dope jam. Keeps you locked in time with the program. When I get wild, out pile on dope jam. Pile on dope jam. I on dope jam. I on dope jam. Pile on dope. Jam. I'll on dope, jam. I'll on dope <laughs>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 I don't care if